1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Kenyatta, wind-Keniaanse presidentsverkiezingen. Problemen bij vaststellen WOZ-waarden. En Fleur Greper, een nieuwe voorzitter D66. Het weer, bewolking overheerst. En vrijwel het hele land regent het. Verschillen in temperatuur zijn wel groot. In het noorden is het plus 1 graad en gaat de regen over in ijzel en sneeuw. In de rest van het land blijft het regenen. Het is daar 6 tot 11 graden. Vannacht en morgen breidt de koude lucht zich langzaam naar het zuiden uit... en valt op steeds meer plaatsen sneeuw en is er kans op ijzel. Uhuru Kenyatta heeft de presidentsverkiezingen in Kenia dus gewonnen. Hij behaalde een absolute meerderheid... waardoor er geen tweede ronde meer nodig is. Koert Lindeyer in Nairobi. Koert, al na één ronde dus een winnaar. Hoe verrassend is dat? Hij is hier nu net uh, binnengekomen en volgens zijn aanhangers hier in het kiescentrum is dat niet verrassend. Maar gezien uh, de cijfers die toch niet helemaal kloppen als je ze analyseert is het wel verrassend. Zeker als je ziet dat het met 50,07% van de stemmen is uh, gebeurd. Het is echt heel erg op het nippertje waarbij je uh, vrijwel met zekerheid kan zeggen dat de, zijn rivaal Ryle Odinga... ...in het komende uur gaat aankondigen dat hij naar de rechter stapt en dat hij het niet zal accepteren. Maar op dit moment krijgt Roel Kenyatta het certificaat van de kiescommissie uitgereikt dat hij de nieuwe president van Kenia is geworden. Uh, bij de vorige verkiezingen leidde dit tot onrust. Hè? Merk je daar nu al iets van? Nou ja, vanochtend waren er overal feestjes hier op de straat in Nairobi van aanhangers van uh, Kenyatta en de vrees was natuurlijk... als je op het laatste moment net niet tot winnaar zou worden uitgeroepen... hoe je dan deze feestvierende mensen weer naar huis zou uh, kunnen krijgen. Nou, dat scenario wordt dus niet bewaarheid. En we zullen nu zien in de aanhang, in de gebieden waar Raila Odinga sterk is... hoe men daar gaat reageren. Maar de hoop is dat in plaats van het op straat uit te vechten... het in, uh, bij de rechtbank wordt uitgevochten het geschil. Dankjewel, Koert. Koert Linder vanuit Nairobi. Het aantal gemeenten dat problemen heeft bij het vaststellen van de WOZ-waarde neemt toe. Het afgelopen jaar werden 70 gemeenten onder verscherpt toezicht gesteld door de Waarderingskamer. Twee keer zoveel als in de jaren ervoor. Ruud Katman van de Waarderingskamer legt uit waar die verdubbeling vandaan komt. Nou, wij zien daar eigenlijk twee belangrijke redenen voor. De ene reden is natuurlijk dat de hele overheid flink moet bezuinigen en elke cent die uitgegeven wordt, daar wordt twee keer naar gekeken. En dat betekent dat er dus extra druk staat om dingen heel doelmatig te doen. En dat betekent dat we soms wat extra aandacht moeten vragen dat bezuinigen niet ten koste van kwaliteit mag gaan. Dat is de ene belangrijke reden. De andere belangrijke reden, ja, die kennen we ook allemaal, de woningmarkt die is nogal veranderd de afgelopen periode... En dat maakt het taxeren van woningen ook niet makkelijker. Gemeenten moeten eigenlijk veel meer informatie verzamelen dan een aantal jaren geleden om een goede taxatie te maken. En dat betekent dat ze dus meer werk moeten doen. En daar is soms ook wat extra druk voor nodig om ervoor te zorgen dat dat op een goede manier gebeurt. Maar voor veel mensen is die WOZ-waarde wel heel belangrijk... bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Klopt, die WOZ-waarde is heel belangrijk. En dat is ook de, de reden waarom de wetgever, maar ook gemeenten zeggen... van: het is belangrijk dat het goed gebeurt. Iedereen heeft er recht op dat het zorgvuldig gebeurt. En dat is ook de reden dat we dus inderdaad... Toezicht houden erop dat we inderdaad kunnen waarborgen dat die gemeenten het, uh, het heel netjes doen. De taxatie die de mensen krijgen is belangrijk. Ze dus kunnen erop rekenen dat er uh, zorgvuldig naar gekeken is. En door de gemeente en door ons als waarderingskamer als, als toezichthouder. Want als ik u goed begrijp, kunt u zich iets bij voorstellen dus dat het nu gemeente niet zo goed lukt? Nou, ik denk dat dat uh, nog wel even... Uh, goed is om te zeggen dat wij inderdaad 70 gemeenten onder verscherpt toezicht hebben staan. Dat betekent dat we nog ruim 300 het uh, wat ons betreft uh, keurig netjes doen. En ook bij die gemeenten waar we natuurlijk praten over verscherpt toezicht, we praten over verbeteringen, et cetera, dat wil zeker niet zeggen dat uh, alles wat er gebeurt in die gemeente niet goed gaat. Het moet alleen wat ons betreft nog een tandje beter. Een biertje bestellen in Valkenburg is erg lastig vandaag. Bijna alle horecagelegenheden zijn namelijk gesloten. Uit angst voor overlast van Feyenoord-supporters... houden cafés en restaurants de deuren dicht. Morgen speelt Rode JC om half één tegen Feyenoord in Kerkrade. Het is traditie geworden dat Feyenoord-supporters... een dag van tevoren naar Valkenburg komen en dan hier overnachten... zegt een woordvoerder van de horeca. Politie in Valkenburg is op de hoogte van de situatie... en houdt alles extra in de gaten. Morgen gaan de cafés en restaurants weer open. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Egypte zijn 21 voetbalsupporters ook in hoge beroep veroordeeld... tot de doodstraf voor hun aandeel in de voetbalrellen in de havenstad Port Said. Daar bekwamen vorig jaar februari 74 mensen om het leven. Ja, u hoort het. In de rechtbank ontstaat gelijk commotie als de rechter zijn vonnis uitspreekt. Ook in Port Said is woedend gereageerd op het vonnis. Onschuldig. Deze mannen zijn onschuldig, roepen deze twee mannen... terwijl ze in een café naar het vonnis kijken. De rellen braken vorig jaar uit na een wedstrijd tussen een club uit Cairo... en de plaatselijke cup El Masri... Fans van Masri bestormden aanhangers van de bezoekende club uit Cairo. Fans van de voetbalclub in Cairo vierden vandaag juist feest als ze de uitspraak horen. Niet alleen feest, ook protest in Cairo. Een woedende menigte heeft in de stad het gebouw van de Nationale Voetbalbond bestormd en in brand gestoken. En ook in Port Said zijn de rellen uitgebroken na de uitspraak.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 De Stichting van Gedupeerden is blij met de uitspraak... en verwacht dat er nu een schaderegeling komt. In totaal verkocht Egon tussen 1987 en 1998 zo'n 700.000 Polissen. We gaan naar Eindhoven, want daar houdt D66 vandaag een congres. Officieel is het thema de gemeenteraadsverkiezingen van 2014... Verslag even aan Marcel Brul is bij het congres. Marcel, de gemeenteraadsverkiezingen, dat is nog wel eventjes ver weg, volgend jaar dus. Ja. Veel actueler natuurlijk de rol van D66 bij de gesprekken over een eventueel akkoord met het kabinet over de bezuinigingen. Wordt daar op het congres over gesproken? Ja, dat komt ook zeker aan de orde. Zojuist was er een vragenrondje vanuit de zaal uh, aan bijvoorbeeld Alexander Pechtold en Roger van Boksel van de Eerste Kamer. Daar kwamen vragen over. En tot nu toe heb ik daar geen nieuws gehoord. Maar ook als je de leden hier zo spreekt in de, in de hal tijdens een kopje koffie of als ze een broodje eten, dan gaat het er ook over. En zeker als je ze ernaar vraagt, dan hebben ze daar een opvatting over. En die opvatting die is opvallend eensgezind. We moeten goed nadenken over hoe je uh, uh, aan tafel gaat zitten en wanneer je tevreden bent. En wanneer je kan verdedigen, ook naar je achterban en naar je kiezer toe. Nou, we hebben er genoeg uitgehaald. Positief meedenken, want wat we één ding samen doen, dat is uh, met elkaar dit land besturen. Waar ligt de grens? Ja, bij de, de immateriële thema's die, die wij als d 66 ers gewoon belangrijk vinden. Zoals euthanasie, het homohuwelijk, dat soort dingen. Maar als ik u begrijp, dan moet de agenda van D66 breder zijn dan alleen die financiële agenda. Ja, dat is altijd zo geweest. Moet ook zo blijven. Wat ik vanuit D66 graag zou zien is dat uh, er gewoon nu harde beslissingen worden gemaakt. En niet allemaal pleisters een beetje over opplakken. De wijn moet wel drinkbaar blijven om het zo maar te zeggen. Het mag geen, uh, <laughs> geen waterig wijntje worden. Het is dus niet alles in het algemene belang om een groot akkoord te presenteren. Nee. Nou, Dat is een duidelijke opdracht aan Alexander Pechtold. Als deze leden um, inderdaad weergeven wat de totale opvatting van D66 is... als leden, in ieder geval hier op het congres. En die indruk heb ik wel. Iedereen is wel enigszins uh, eensgezind. Dan hoeft Alexander Pechtel tot nu toe nog niet zo heel erg veel te vrezen. Want hij zegt ook al de hele tijd... wij gaan niet tekenen bij het kruisje, we willen hervormingen. Dat soort dingen allemaal. Maar ja goed, nu is het nog allemaal erg abstract... omdat er natuurlijk nog geen akkoord ligt. De sociale partners zijn nog aan het praten om te kijken of ze eruit kunnen komen. Maar vooralsnog heeft Alexander Pechtel hier op het congres... Congres, niet zoveel te vrezen. En zo dadelijk om half vijf geeft hij een speech... waar hij ook zal zeggen, een oproep zal doen aan uh, de sociale partners... en zal zeggen, jongens, ga nou echt hervormen... want dat is belangrijk voor het land. Dus de boodschap van het D66-congres en Alexander Pechtold... die is duidelijk. Verslaggever Marcel Bril. Jongeren die een diploma hebben gehaald in het hoge beroepsonderwijs of aan de universiteit werken steeds vaker onder hun niveau. Door de huidige arbeidsmarkt is het moeilijker geworden om werk te vinden in de studierichting waarin ze een diploma hebben gehaald. Zeg uitzendbureaus en ook het UWV ziet deze trend. Jozefien is een van die jongeren en zij heeft een diploma voor kunstmanager op zak. Maar werkt als receptioniste bij een kapsalon. Het is echt een moeilijke periode nu. Het was uh, vier jaar geleden dat ik uh, begon met de studie. Dat ik dacht: van nou, hartstikke gaaf, dit gaan we doen. En dan ben je klaar. En ja, wat dan? Het is toch uh, dat ze echt een senior zoeken. Of ze willen echt iemand die al een paar aantal jaren ervaring heeft. En dat is als je een student bent, je bent net afgestudeerd. Dat is, dat is dan moeilijk. Volgens het UWV is er een sterke stijging... van het aantal hoogopgeleide werkzoekende jongeren. Een aantal verdubbelde in een jaar tijd tot bijna 8000 in december 2012. Sport. Schaatsen, de tweede dag van de wereldbekerfinales in Tiof staat op het punt van beginnen. Het draait niet alleen om de zegens in de wereldbeker... maar er worden ook tickets vergeven voor de WK-afstanden. Over twee weken in Sochi. Sebastian Timmerman, hoe gaan die tickets worden verdeeld? Uh, dat gaat op basis van uh, de snelste tijden die we vandaag gaan zien op de duizend meter bij de heren en bij de vrouwen. En later vanmiddag nog op de 3 kilometer voor de vrouwen en de 5 kilometer voor de heren. Maar ook dan moeten we nog met een schuin oog gaan kijken naar het wereldbekerklassement. wat ook op basis van de wereldbekerklassementen, uh, uh, fictieve klassementen... de wedstrijden die in dit kalenderjaar 2013 zijn gereden, wordt nog een ticket verdeeld. Spanning alom dus op de 1000 meter bij de vrouwen, waar we dadelijk mee gaan beginnen... is Irene Wustal al zeker van Sorti. Uh, zij won, of zij werd tweede in Erfwood vorige week, was de snelste Nederlandse betekent dat Marit Leenstra, Lotte van Beek en Laurine van Riesen uh, strijden om twee tickets en Margot Boer die ziek thuis zit heeft op papier ook nog een kans maar die is dus afhankelijk van het wereldbekerklassement maar daar moeten dus twee vrouwen gaan afvallen hetzelfde geldt voor de heren, Groothuis is al zeker en Nuis Otterspeer, wereldkampioen sprint, Michel Mulder en Mark Tuitert gaan daar met z'n vieren strijden om twee tickets, dus daar gaan ook slachtoffers vallen, op de drie kilometer kilometer bij de vrouwen is Wust al zeker. Andere tickets, andere twee tickets wordt uh, omgestreden uh, door Valkenburg, Linda de Vries, Anouk van der Weijden en Marije Joling. En op de 5 kilometer bij de heren is Sven Kramer al zeker van Sochi. En daar gaat de strijd om de laatste twee tickets tussen Bob de Jong, Jorrit Bergsma, Jan Blokhuizen en Tetjan Bloemen. betekent dus allemaal dat er uh, grote namen gaan sneuvelen vandaag. En dat voor sommigen misschien na vandaag het seizoen zelfs al wel voorbij is. Sebastian Timmerman. Ranomi Kromovi-Joyo heeft zich bij de wedstrijden in Leeds... overtuigend geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom een tijd van 25 seconden en 1800ste... en was daarmee de snelste in de series. Femke Heemskerk tikte als tweede aan. Voor Kromovi-Joyo was het de eerste keer dat ze een wedstrijd op de 50 meter zwom... sinds haar prachtige gouden medaille afgelopen zomer... of medailles, moet ik zeggen, in Londen. Scheidsrechters in het amateurvoetbal willen dat er een tijdstraf wordt ingevoerd in plaats van een gele kaart. En ook zou er een basisopleiding moeten komen voor scheidsrechters en zouden trainers een spelregelcursus moeten krijgen. Blijkt uit enquête van het televisieprogramma Eén Vandaag in samenwerking met de KVB en scheidsrechtersvereniging COVS. Tijdens het onderzoek werden bijna 2000 scheidsrechters en grensrechters ondervraagd. En dat was het eerste onderzoek sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in december. 78 van de ondervraagden gaf aan wel eens te maken te hebben gehad met geweldsincidenten. Nog een keer de hoofdpunten. Kenyatta, wint Keniaanse presidentsverkiezingen. Problemen bij vaststellen WOZ-waarden. En Fleur Greper, nieuwe voorzitter D66. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Kijk ook op supporter van of er bij jou in de buurt iets te doen is tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer... Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws... van de afgelopen week. En kijken we naar wat zij doen, wat ze beweegt en voor welke bedrijven ze werken. Bij mij aan tafel Frank Heemskerk, die vanaf 1 april dit jaar bewindvoerder wordt van de Wereldbank... Uh, ooit uh, Tweede Kamerlid, staatssecretaris geweest uh, voor de Partij van de Arbeid, directielid van advies- en ingenieursbureau Royal Hals-Koning DHV. Die zijn inmiddels samen, dat heb jij ook meegemaakt. En andere gast Jeroen Doste, de is CEO van Zakenbank en IBC. Heere, uh, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. We hebben afgesproken dat we gewoon je gaan zeggen. We kennen elkaar allemaal, dus dat is ja. makkelijk. Het is Jeroen, Frank en ik ben Bas. Uh, ja, Frank, uh, Frank Heemskerk, de afgelopen twee jaar lid van de Raad van Bestuur... van de Royal Haskoning Koning DHV. Roerige jaren, teruglopende orders. En uh, vorig jaar dus die fusie. En deze week zagen we uh, uh, het CBS komen met deprimerende cijfers uit de bouw. Voelt het een beetje alsof je een zinkend schip verlaat? Nederland achter je latend en vanaf 1 april naar Washington? Um... Nou ja, het is natuurlijk wel zwaar. En dus, als bedrijven weinig investeren en overheden hebben de hand op de knip... merken ingenieurbureaus dat ook. Mm -hmm. Het is wel zo dat de fusie tussen Haskoning en DFV een hele mooie combinatie oplevert... waarin we elkaar versterken. De een was goed in havens, de ander in luchthavens. Mm -hmm. En wij zijn als bedrijf goed gepositioneerd, juist ook in groeimarkten, zoals bijvoorbeeld... Afrika. Ja, de vleugels uitgeslagen het Snelst groeiende businessline. Meest winstgevende mm. onderdeel van het hele bedrijf. Afrika. Dus de crisis gaat voorbij, aan de koning der Nou ja, je moet zorgen. Het mooiste bedrijf bestaat al sinds 1881. Ja. Uh, dat je, ja, uh, je altijd blijft aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Mm. En de groei zit helaas de komende tijd niet in, uh, in Europa en in Nederland. Maar daarbuiten. En in Nederland luisteren wel klanten als je tegen ze zegt. Ik kan je helpen besparen. Ik kan je gebouw zuiniger maken of uh, uh, energie-efficiënter. Ja. Of zullen we eens een uh, fietspad gaan aanleggen dat turf heeft als ondergrond. Heel duurzaam en gaat ook nog langer mee. Uh -huh. Kijk, dan luisteren we nog wel overheden. Of een gratis, een gratis dijk bouwen. Ja, wie bij zou niet luisteren. En waarom is die gratis? Omdat er een uh, parkeergarage in zit. Kijk om. Dus dan vermeng je functies. Nou, dus het is, De kunst is nu in Nederland om voortdurend... Innovatief te zijn en slim te combineren. En dan is er nog wel werk. Dat is precies in Nederland werk, maar naar buiten is er dus nog wel genoeg werk ook. En, en de snel, snelle groei. Het Zit in het Midden-Oosten, ja. waar we de grootste haven ter wereld hebben aangelegd in Qatar, uh, in Zuidoost-Azië ja. en in Afrika. En nog steeds in, uh, in heftige concurrentie ook met Arcadis, hè, een andere grote ja. uh, raadgevende ingenieur. Uh, waarom die partij niet, niet ooit betrokken? Of krijg je dan zo'n opmerkelijk marktbargt dat je? Nee, dat kan, weer bij niet, Brussel, het, dat kan niet. Het mooie van de, hè, dus ik, ja, heb het van zeer, uh, ja, we zijn eigenlijk met, met z'n zes begonnen, de twee ja. raden van bestuur om die fusie te starten. En het, de culturen van het bedrijf waren ook hetzelfde. Dus het waren Delftse ingenieurs ja. altijd internationaal uh, georiënteerd. En onze beide bedrijfsvorm is ook heel uniek. Uh, we waren allebei uiteindelijk een stichting, dus niet beursgenoteerd, geen maatschap, maar allebei een stichting die tot doel had continuïteit van het bedrijf voor mm -hmm. klanten en medewerkers. Ja. En die twee stichtingen konden we dus ook relatief makkelijk in elkaar ja. Maar waar schuiven. zit dan het winstoogmer? Dat mag je niet hebben als stichting. Nee, dus dat blijft in het bedrijf. Dat wordt allemaal weer keurig dat je teruggepompt. Internet. Wordt teruggeploegd, uh, dividend blijft erin. En in die zin uh, hebben we ook een redelijke buffer... om ons door de moeilijke tijden heen... Uh, ja, ja. Ik zeg nog steeds we over ja, daarom, als koning ik, Maar ik, in april is wordt het zo. Bank. Ja. Het is pas vanaf april. Uh, hoe gaat het met de aanstaande verhuizing? Nou, ja, je moet echt verplaatsen. Dan het, dan het is ongelooflijk veel werk. Ja. Al die uh, procedures en toestanden. Maar ook daar weer... Ik moest mijn geboorteakte uit Haarlem aanleveren. Dan denk ik, jemi, nee... Wat een ellende, moet daar weer naartoe. Um, via de website van Haarlem, met je DigiD, ben je in drie minuten, heb je voor 12,10 euro 10, ja. de volgende dag thuis in de bus je internationale geboorteakte. Dus sommige de procedures vallen van de Nederlandse overheid kant, uh, mee. Ja. De Amerikanen zijn dol op stempels en papieren, dus ja. dat wordt nog een boel gedoe. Maar ik vertrek 1 april met twee koffers en een, uh, en een fiets. Snap ik uh, in het vliegtuig. En het, en het gezin komt later? Ja, die komen in de zomer, want die maken okay. het schooljaar uh, af. Juist. Oké, okay. we gaan naar Jeroen. Jeroen Drost, sinds 2008 CEO van zakenbanken en IBC. In 1945 werd opgericht als maatschappij... tot financiering van nationaal herstel door de Nederlandse overheid. Later omgedoopt tot Nationale Investeringsbank. En inmiddels is het, ja, hier ben gewoon een bank... Uh, in de handen van private equity-partijen. Maar eigenlijk begon als een nationaal, uh, nationaal wereldbankje. Kan ik het zo het beste zeggen? Ja, klopt. En uh, In 1945 opgericht om ja. uh, het herstel van Nederland mede mogelijk te maken voor de ondernemers, de ja. overheid... wat natuurlijk hard nodig was na alle ellende van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft zich ook in die, uh, die, die 65 jaar daarna verder uitgebreid En dat is wat we nog steeds doen. Het blijven helpen, investeren in de infrastructuur... Uh, overnames bij, bij ondernemingen. Puur om het mogelijk te maken voor ondernemers en overheden... om hun activiteiten te doen. Dus is een extra zetje, maar nu wel met een winstoogmerk. met Je bent een volwaardige bank klaar. En het doet. En het gaat goed, hè, geloof ik. Ja, we hebben een, eigenlijk een heel goed jaar gehad... Hm. Het uh, meest winstgevende jaar uh, sinds het uitbreken van, van de financiële crisis. En dan zie je ook dat je het voordeel hebt als je uh, vroeg actie onderneemt. En dan heb je een paar jaar later het voordeel dat je je balans goed op orde hebt, je winstgevendheid, je bezetting. Uh, ja, en al, daar, daar hebben we nu de vruchten van. Al die maatregelen die je genomen hebt om die crisis weg te koppen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, uiteraard. Van Landschot, uh, uh, een van de andere zakenbanken in ons land, kwam deze week met tegenvallende cijfers wat doen zij verkeerd? Of wat doen, jullie, wat doen jullie beter? Nou ja, wat wij doen is, wij richten ons heel erg op de kernactiviteit. Dat is aan het financieren van het bedrijfsleven en de overheid... aan de andere kant hypotheek en het spaarproduct. We hebben de kosten scherp onder controle gehouden. En alle dingen die daar niet mee te maken hebben we afgebouwd. Dus we richten ons heel, heel, heel geconcentreerd op de klant. Je weet heel, de heel goed wat je doet. Ja, ja, precies. En met name ook wat we niet doen. Ja. Oké, okay, we gaan straks ook over je hypotheek hebben en over die maatregelen. Kortom, er is genoeg te bespreken. Nog één ding, jullie kennen elkaar ook van ABN AMRO. Want jullie zijn allebei bankiers geweest. Uh, ja, weet ik je? ben nog steeds. Je bent nog steeds, dat is waar. Maar hij wordt het weer. Hè. Frank ja, wordt, wordt weer. weer wereldbankier straks. Maar ooit, weet jij zijn bijnaam nog uh, van Frank uh, in, uh, in ABN? Nee. De rode bankier. Klopt dat? Je ziet nou, nu je hoofd te schudden. Ja, dat klopt. <laughs> ik had er wel van gehoord, maar ja. zo ken ik Frank niet hoor. Nee. Nou ja, ik, Hoe kan dat? dat je die bijnaam heb je wel gekregen. De ja, Rode Bankier. en, en, en, en, en kijk, uh, de, de klassieke bankier. Tegenwoordig staan bankiers wat meer onder druk. Maar de klassieke bankier stond altijd midden in de samenleving. Uh, ging netjes met geld om. En als je dat nou ook nog een beetje op een sociale manier doet. Dan vond ik die Rode Bankier altijd een hele mooie, hele mooie geuzenaam. Zei het dat ik nooit echt aan de kredietenkant gezeten heb. Mm -hmm. En Dat is het echte bankiersvak. Uh, ik heb gewerkt als analist en meer bij vermogensbeheer gezeten, dus aan de financiële marktkant. Uh, ja, ja. Dus de, ik liet het me altijd wel aanleunen, maar... Hm. Uh, de echte bankiers zijn de mannen die, uh, en vrouwen... die, die heel goed zitten. naar de krediet, uh, ja. kredietverlening kijken. We gaan zo verder praten. Uh, uh, bankiersbonussen komen ook nog eventjes voorbij. Uiteraard, Wereldbank gaan we uitgebreid over spreken. Maar laten we eerst kijken naar wat het economisch nieuws ons deze week bracht. Ja. Weekoverzicht. Het was een weekje van zoeken naar antwoorden en naar oplossingen. Antwoord bijvoorbeeld op de vraag... Waarom destijds SNS uh, property finance kocht, he, de vastgoedtakt. Waarom DNB dat heeft uh, goedgekeurd of in ieder geval niet heeft tegengehouden. En wat er de afgelopen jaren aan is gedaan om te voorkomen... wat uiteindelijk moest uh, SNS nationaliseren. Een hoortzitting over SNS-reaal in de Tweede Kamer... met de oud-bestuurders van de Nederlandse Bank... op initiatief van PvdA-kamerlid Nijboer. Maar groot afwezig was oud-president Noud Welling. Meneer Welling, waarom was u er niet? Ik ben gewoon niet uitgenodigd. En nou, ook in geen te bekennen tijdens de hoorzitting. Die was oud-SNS-CEO Sjoerd van Keulen. Voor hem daarover voorlopig in ieder geval geen slapeloze nachten. Die zijn er wel voor Nelly Kroes, Eurocommissaris. Want er moet een oplossing komen voor de stijgende werkeloosheid. En dan vooral voor de jeugdwerkeloosheid. Ik vind het absoluut onacceptabel dat we in sommige landen van uh, Europa uh, boven de 60% jeugdwerkloosheid hebben. Uh, in ons land begint overigens dat cijfer ook op te lopen. We hebben het dan over een verloren generatie. Maar die generatie moet je eigenlijk niet willen verliezen. daarom trekt het kabinet 50 miljoen euro uit... om die jeugdwerkloosheid in ons land te bestrijden. Zegt minister Ascher van Sociale Zaken. Het is nog te vaak zo dat jongeren zonder diploma van school komen. Heb je bijna geen kans. Of dat ze een opleiding doen waar eigenlijk geen werk in zit. En voor werk moet je in ieder geval niet in de bouw zijn. Dat weten we. Daarom wil FNV Bouw oudere werknemers eerder met pensioen sturen... om plaats te maken voor jonge bouwvakkers. Er is weinig werk. Dus we moeten ervoor zorgen dat we de mensen die we hebben... Die nog lang mee kunnen, de jongeren, dat we die nog kunnen behouden voor de sector. Werkgeversorganisatie Bouwen Nederland noemt het plan van FVV Bouw. irreëel. werkgevers zouden moeten betalen. En die, zegt uh, Bouwen Nederland, hebben dat geld er gewoon niet voor. Zie in dat verband ook de sombere jaarcijfers van de grootste bouwbedrijven. Laten we beginnen met Nico de Vries. Die is van de Koninklijke Bamgroep. en zag het verlies van 187 miljoen al aankomen. Ja, op zichzelf uh, is dit niks nieuws. Want de eerste signalen voor het verlies heeft het bedrijf in de eerste helft van 2012 al gekregen. Maar ook de collega Ballas Nedam dook diep in het rood. 41 miljoen euro verlies. Topman Theo Bruinings ziet echter lichtpuntjes. Uh, zoals uh, in de, de niche-markten van de offshore windmolens, uh, grote langjarige moeilijke projecten alternatieve brandstoffen en ook secundaire grondstoffen... en die gingen eigenlijk best, best goed. Nou, misschien kan de bouwsector zich een beetje optrekken aan de gedachte... dat het in de energiemarkt ook hommelis is. Ook daar is bijna niets te verdienen. Sterker nog... De elektriciteitsprijzen zijn ook afgelopen jaar... Uh, wat gedaald. De gasprijzen zijn iets gestegen en daardoor is uh, het stoken, het maken van elektriciteit met gasgestoten centrales, is, uh, is, is erg uh, verlieslatend. Zegt Kees Kool, kenner van de energiemarkt en als gevolg daarvan moet het energiebedrijf Nuon 500 man ontslaan in ons land. Ja, zo vraagt een goede ondernemer zich dan af in welke sector kun je nog wel geld verdienen. Ja, de candyshop. Om geld te verdienen moet je in snoep. Nog nooit gaven we zoveel geld uit. En koekjes, repen, chips, lolly en drop. In totaal 3,6 miljard euro. En het komt neer op per persoon 34 kilo. En de snoepbranche, die weet waarom. In de zin dat snacks en zoetwaren staan eigenlijk voor genieten. En hoe raar het ook mogen klinken, dat blijft ook in tijden van crisis... blijft recht overeind. En misschien zelfs een versterkte maat. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, jankend op de bank met een chocoladereep. Herkenbaar beeld. Uh, gebeurt dat uh, tegenwoordig vaker in huis dorst of niet, joh? Nou ja, ik schrik een beetje van 34 miljoen <laughs> snoep per <laughs> persoon. Dat is ik een enorme berg. Ja, nee, dat, uh, dat proberen we goed onder controle te houden. Heel allemaal. goed, heel goed. Uh, als we kijken naar die, uh, naar die sectoren, vooral die bouwsector, energiesector. Frank, het gaat, het gaat slecht. Uh, gaan we er nog eens uitkomen? Ja. Uh, alleen, je zult voorlopig blijven zien dat uh, mensen schuldposities afbouwen en dus sparen. Overheden houden de hand op de knip. Uh, bedrijven uh, kijken ja, waar wil de consument nog voor betalen. En die is ook aan het sparen, want die weet als geen ander dat hè, de zorg wordt duurder, je moet meer gaan betalen voor het onderwijs van je kinderen. Uh, hypotheekrenteaftrek wordt verminderd. Uh, dus ook de consumenten sparen. Uh, het mooie en het enige, het, het positieve punt wat ik zie. En dat beschreef Schoenpeter al: dat is dat het ook leidt tot creatieve destructie. Mm -hmm. uh, Precies. het is binnen zei, ons bedrijf. Komt, de bedrijven komt. die het goed doen nu, zijn dus al inderdaad tijdig begonnen met de vraag: jongens, wat zijn bijzaken en wat is de hoofdzak? Ja. En waar zijn we nou Echt goed in, daar zijn we echt vernieuwd in. Laten we nou stoppen met al, alle, al die randvoorwaarden. En op die manier leidt uiteindelijk ook wel weer een crisis tot innovatie. Maar dat is een uh, voorrangig ja, boodschap. Als, ja. als je je baan verliest... omdat doe-het-zelf-zaak het uh, van je broer uh, moet stoppen. Ja, absoluut. Nou, snoep, daar is dan nog wel geld in te verdienen. We gaan even verder praten over SNS. Gisteren dus een hoorzitting met de oud-toezichthouders van de Nelse Bank uh, in 2006 heeft de Nederlandse Bank een zorgvuldige beslissing genomen... door SNS-Riaal toestemming te verlenen voor de overname... van dat property finance deel, het oude bouwfonds van Abin Ambro. Maar, zo zei directielid Jan Zijbrand, we zouden dat nu nooit meer goedkeuren. Daarbij, het werd ook niet op het hoogste niveau, maar op één echelon lager... werd het goedgekeurd. Tenminste, dat zeggen de oud-toezichthouder... zou het nu nooit meer doen. Um, wat, wat, wat vind jij van deze stelling van de Nederlandse Bank? In retrospect zou het nooit doen, maar ja, toen uh, kon het eigenlijk niet anders. Ja, kijk, achteraf weten we altijd alles. Dat is in zijn algemeenheid makkelijk. En achteraf kunnen we alleen maar constateren dat die overname... desastreus heeft uitgepakt. Ja. Dus dat je zegt, we zouden dat met de kennis van vandaag niet goedkeuren... ja, ja vind ik een, een hele begrijpelijke. Ja. De uitdaging zit er natuurlijk in om zo'n beslissing op het moment te nemen... dat je er nog niet achteraf naar ja. terug kan kijken. Um, dat is één. Ik denk inderdaad met voortschrijdend inzicht, maar ook wat er gebeurd is in de afgelopen jaren in het bankwezen algemeenheid. dat alle toezichthouders en daaronder ook de Nederlandse bank. voorzichtiger zullen zijn met het geven van eigenlijk branchvreemde overnames. Want dit was voor SNS toen ook een nieuwe activiteit. En het was vrij omvangrijk, er zaten risico's in en het was nieuw. En die combinatie is vrij gevaarlijk potentieel. Ze betaalden veel bij de ABN-Brook. Er werd toen een goede prijs voor betaald. Precies. Dat leek allemaal leuk en dan gaat het verkeerd. Ja, ja. Maar inderdaad, moet je dan achteraf mensen rekenschap gaan, gaan laten geven? Moet je, moet je bestuurders gaan aanpakken? Moet je Van Keulen vervolgen? Had hij daar moeten zitten bijvoorbeeld? Nou, ik vind dat een hele ingewikkeld. Het, het heeft zeven jaar geleden plaatsgevonden. Ja. Uh, en om dan zeven jaar later te zeggen met de kennis van vandaag... wat we toen hadden moeten doen, mm -hmm. dat is een erg makkelijke. Ja. Kijk, de overname had niet plaats moeten vinden. Dat is duidelijk achteraf. Dat, daar zien we het resultaat wel van. Maar om met de kennis van nu te zeggen dat we dat zeven jaar geleden... niet hadden moeten doen, vind ik ook wel een beetje makkelijk. Ja, Frank. Uh, ik ben het echt met Jeroen eens dat het makkelijk is uh, om achteraf heel wijs uh, te zijn. Ik vind het wel uh, relevant hoe er vervolgens gehandeld is. Hè? Dus ik ken het verhaal vooral via de kranten. Ja. Maar als je ziet dat er... Uh, nee, je gaat iets doen wat je niet kunt en niet eerder gedaan hebt. En dan ook nog eens voor hele grote bedragen in allerlei ingewikkelde landen. Ja, dan zet je er toch wel een beetje een risicobeheer op. En dan laat je de, de afdeling uh, bijzonder beheer uh, tuig je wat zwaarder op. En ja. als je daar al die scènes mist of opzij schuift. Ik vind dat men vooral ook daar moet... de vraag is ook hoe is vervolgens gehandeld... Mm -hmm. met de eerste signalen dat het fout ging. Maar je zou afleidend uit dit verhaal kunnen zeggen... dit is gewoon een kwestie van mismanagement. Als je dat, dat optuigt, je betaalt zoveel... je zet er een relatief lichte ploeg op... die dat ja. moet gaan beheren en je verliest vervolgens de overzicht... dan heb je als baas heb je het natuurlijk niet goed voor elkaar ja, nee, gehad. Dus waarom die niet, ja, zit hij ja, dan, dan niet bij zijn ja, hoorzitting? Ja, dus er over. is mismanagement, hè, ja. want anders was het niet misgegaan. Ja. Uh, de vraag is, hoe verwijtbaar is het aan hem... en heeft hij uh, dingen opzij geschoven? Ja. Uh, dat kan ik niet goed beoordelen. Daarom is zo'n hoorzitting hartstikke goed. Ook heel goed dat de Tweede Kamer uh, dat ja. doet. Ik denk het initiatief uh, daartoe heeft genomen. Maar de vraag waarom is, is waarom, zit, dus waarom, dat, zit, waarom zit de oud-CEO er dan, dan niet? weet ik niet. Ik weet, dus ik weet ook niet of Van Keulen uitgenodigd is. Ja, ja. Blijkbaar uh, Wellink was niet uitgenodigd. Als hij uitgenodigd is, vind ik ook dat hij zou moeten gaan. Want je hebt je te verantwoorden. Er zit gewoon heel veel belastinggeld nu in van iedere Nederlander. En dus leg uit, al was het maar... zodat wij ook er weer met z'n allen van kunnen leren. Wat heb je over het hoofd gezien? Hoe heb je fouten gemaakt? Moeten we daarvan leren of is dit inderdaad helaas pindakaasje? Moet je gewoon zeggen, van nou dit kan gebeuren... en uh, het is jammer dan, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Ja, dat, dat laatste is altijd waar. En ondernemen houdt risico in. En ik denk dat dat een, een, een integraal onderdeel van ondernemen is. Maar natuurlijk moet je leren van wat hier gebeurt. Dus ja. ik ben het met Frank eens. Er zit uiteindelijk weer een bank in, in, in overheidshanden. En dat is het laatste wat we met z'n allen willen. Ik vind het op zich ook jammer dat dit de enige manier was om het op te lossen. Goede ja. beslissing. Maar het hoort natuurlijk niet in overheidshanden. En daar moet je van Zowel op toezichtgebied als overnamegebied, als controleren met z'n allen. Overigens willen wijzen dat Short ook al vrij lang weg is. En dus dat management in de afgelopen jaren, daar was hij al niet meer. Ja, ja. Nee, maar dat was een management wat juist probeerde om de zaken nog ten goede te keren. Maar die zaten ineens in de markt waarin het, het vastgoed helemaal geen, geen donderwaard werd. Ja. En nog steeds verder wordt. Ja. Uh, laten we laten uh, SNS even, even liggen. Wat wel aardig is, is dat ze kennelijk niet hebben ingezien dat je crisismaatregelen moet nemen. Dat je, als je zoiets ziet aankomen, dat je moet gaan kijken en concentreren op je activiteiten, zoals Frank net stelt. Uh, jij hebt gezegd, Jeroen, dat hebben wij wel gedaan. We hebben heel duidelijk stappen genomen. Hoe heb je dat gedaan? Wat zag je aankomen? Nou, ja, dat is al, al, al zes jaar geleden. Uh, zo kan ik nagaan hoe lang die crisis al eigenlijk aan de gang is. Ja. Uh, en het eerste was een gedeelte van onze activiteiten die niet klantengerelateerd waren. Daar mm -hmm. hadden we achteraf gezien überhaupt nooit in moeten zitten, maar we zaten er wel in. En die zijn toen in korte termijn helemaal afgebouwd. Welke activiteiten waren dat? Heel dat kut? waren beleggingen voor eigen risico- en rekeningen, met name in hypotheken hypotheek in Amerika. Hm. Dat was iets wat. Jullie meerder. zaten ook in die rommelhypotheken. Wij waren een slachtoffer daarvan, want ook wij hadden achteraf gezien belegd in rommelhypotheken. Ja. waarvan we dachten dat ze allemaal triple E waren. En die bleken dat natuurlijk niet te zijn. Nee. Die hebben we verkocht in 2007, 2008. We hebben kapitaal opgehaald. We hebben de omvang van de bank teruggebracht naar wat paste bij het businessmodel. Mm -hmm. De risico's uit de balans gehaald. Dat heeft toen veel publiciteit opgeleverd, geen positieve vaak. Uh, en. Wat werd er gezegd? gezegd NWC, nou ja, de, de eerste bank die geraakt werd door de crisis. Dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, mm -hmm. niet waar. Iedereen werd tegelijkertijd geraakt. Ja. Want de crisis was een globale crisis die in Amerika begon. Mm -hmm. Dat gold voor iedereen. En bij ons kwam het eerste naar buiten. Dat, dat inderdaad voor ons, met name in die portefeuilles... niet in het kernbedrijf van de bank, maar in die portefeuilles daarnaast... Ja. inderdaad tot problemen leiden. Die hebben we, dat is ook al door mijn voorganger in gang gezet... adequaat aangepakt... En dan zie je zes jaar later het voordeel daarvan. Want toen was er nog wat aan te doen. De rest van de bank hebben we de afgelopen zes jaar uitgebouwd. Hebben we ook geïnvesteerd. Terwijl we de kosten omlaag gebracht hebben... hebben we opnieuw geïnvesteerd in mensen, in activiteiten, kredieten... om het kernbedrijf te versterken. En daar zijn we nu erg blij mee. Ja. Achteraf gezien, uh, uh, hebben jullie het dus kennelijk bij het rechte eind gehad. Goed gezien wat er gebeurde ook in die markt. Hoe kan het zijn dat een relatief klein zakenbankje als NIBC... Uh, uh, beter zicht heeft op wat er echt gebeurt in de financiële wereld... dan bijvoorbeeld een in, in ING of een Amro? Ja, we speelde daar een combinatie van, van, van goed management... goede commissarissen, mm -hmm. een professionele aandeelhouder... Uh, dat bij elkaar heeft in ieder geval geleid tot een goede discussie en een inschatting. En denk ik denk twee, een soort realisme... dat over het algemeen economische problemen niet vanzelf weggaan. Hm. Ze worden meestal slechter. En als je daar maar vanuit gaat ja. en hoopt dat het anders is... Hm. prepare for the worst, hope for the best. Oké, okay. daar hoorden we net Frank Schoenpeter uh, aanhalen. Een groot econoom die ooit zei, eerst chaos afbreken... en daarna dan ontstaat er uit de as weer een, een hele nieuwe orde. Zitten we daarna tegen, de, tegen een hele nieuwe orde aan te hikken? Ik denk het wel. Ik denk dat, euh, ik ben het Frank eens, in de crisis worden de, de goede en de minder goede hard van elkaar gescheiden. Ja. En degene die goed reageren op een dreigende of aanstaande crisis, daar adequaat actie op ondernemen, die komen er zelfs sterker uit. Ja. En degene die daar niet adequaat op reageren, die zullen onder moeilijke omstandigheden eerder het loodje leggen. Nou, dan gaan we het naadloos. Ja? Mag, mag ik daar één vraag ja? over stellen over de rol van jouw aandeelhouder? Want he, dat is een private equity partij. en Daar is altijd veel kritiek op, he, springhanen, et cetera. Ja. Maar je ziet dus dat er ook private equity partijen zijn... die juist investeren in bedrijven die ze willen laten groeien... en beter laten worden, omdat ze er uiteindelijk... ook als aandeelhouder beter van worden. Ja. Hoe constructief was die oh zo gevaarlijke private equity aandeelhouder bij jou? Volgens mij heel, heel goed. Ja, nee, ik ben blij dat je het opbrengt hartstikke positieve ervaring. Wij hebben gewoon concreet meegemaakt... dat toen er problemen waren... de aandeelhouder bij is gesprongen. Dat hebben we dus zelf opgelost. Niet met de staat, maar uit onze eigen aandeelhouder. Kapitaal bij heeft gevoegd in een toen al moeilijke tijd. Begin 2008. Toen was, was Ber Stearns al gevallen. De crisis was aan het ontwikkelen. Heeft de aandeelhouder uit eigen zak geld in de bank gestopt... om die bank overeind te houden en te laten groeien. Dus ik heb alleen maar hele positieve ervaringen... gewoon bewezen in de praktijk... Met zo'n aandeelhouder. Hm. En die zit er nog steeds? Die zit er nog steeds in. En het is geen springhand, die blijft gewoon lekker erbij? Ja, en die zit er sinds 2007. Dat is nu bijna acht jaar. Ja. En... En wat dat betreft zijn we met de aanhoudende commissarissen allemaal uh, volledig lijn, zoals ze tegenwoordig zo mooi zeggen, ja. om van deze bank een nog succesvolle bank te maken dan we nu al zijn. Ja, nou, dan gaan we even van het bankeren naar overheden. Want overheden die zouden ook moeten zien wat er gebeurt en hoe dingen fout gaan. En er is een wereldbank gelukkig uh, op deze aarde om te zorgen dat er dingen opgelost worden als het niet helemaal goed gaat. Maar we zien dat de economie in de eurozone nog steeds krimpt, 0,6 procent Frank. De wereldbank, hebben die binnenkort nodig om ons eigen, zoveelbelovend, Europa ooit uit het slop te trekken? Nou, het antwoord is misschien wel ja. Uh, je ziet dat er uh, bij Griekenland bijvoorbeeld... Hm. Uh, hebben we de IMF erop afgestuurd ja. hè, met de Europese Commissie. Uh, maar eigenlijk zou je niet... de IMF is, veel meer, uh, is een beetje streng. Hm. En de Wereldbank heeft ook veel meer verstand van... hoe kom je nou uit armoede... Ja. Uh, en hoe bouw je een land weer een beetje op. Hm. Uh, dus er wordt nu ook achter de schermen... door de experts vanuit de Wereldbank... Uh, meegedacht over, ja, dat noemen ze dan uh, capacity building of institution building... of eigenlijk het, het, het, het herstel vanuit de allergrootste armoede ook in Griekenland. Mm -hmm. En ik denk dat dat goed is. Het ja. is wel erg. Gaan we dat in de je zegt, ja, waarschijnlijk gaan we dat doen. Uh, blijft dat bij Griekenland of zien we andere dingen? We hadden het net even kort over jeugdwerkloosheid. Je ziet de jeugdwerkloosheid in Spanje nu boven de 50 procent liggen. Dat land is heel snel aan het, aan het afzakken. De vastgoedmarkt is daar volledig ingeklapt uh, en zo zijn er nog meer scenario's te bedenken voor een aantal andere Europese landen. Komen er straks inderdaad grote reddingsacties uh, om te zorgen dat we uit de armoedezone blijven. Want daar heb je het over inderdaad. Nou ja, er is, er is de, de, de, de allerknapste economen uh, werken bij de Wereldbank. Uh, ik kwam totaal niet aan aanmerking. Uh, ik heb nog wel eens geprobeerd <lacht> op gesprek te komen tijdens <lacht> de studie economie in Amsterdam. Maar no way, alleen maar cum laude en gepromoveerd. Uh, en die denkkracht uh, wordt op een bepaalde manier al ingezet... ook rondom de crisis ja. en rondom uh, Europa... Mm -hmm. Ik zie niet zo snel uh, grote financiële stromen vanuit de Wereldbank naar ja. Europa gaan. Hè. Laten we dat nou eerst in Europa. We hebben de dure plicht als toch nog een van de aller, aller, allerrijkste continenten ter wereld om dat intern uh, ja. op te lossen. Ja, ja maar toch, wellicht. Uh, straks die functie dus wel nu eindelijk binnen bij de Wereldbank. Dat is natuurlijk mooi. Bewindvoerder, uh, uh, wat houdt die functie precies in? Wat, wat, wie vertegenwoordig je? Wat doe je? Ja, het, het is een functie die ik ben. Uh, in het Engels heet het Executive Director. Mm -hmm. We hebben een board van uh, 24 mensen, ja. vergaderen twee keer per week... en alle grote leningen, programma's, uh, policy papers uh, komen via de board. Uh, waarom zitten we met zoveel, landen, zoveel mensen in die board, 24, dat is nogal wat? Omdat uiteindelijk alle landen uh, aandeelhouder zijn mm -hmm. van de Wereldbank. Ja. Dus ik zit daar niet alleen namens Nederland... maar ook namens uh, uh, een aantal andere landen. Mm. In totaal 13 landen in de kiesgroep... Ja. Armenië, bosnië herzegovina Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Macedonië, Montenegro, Moldavië, Roemenië, Oekraïne. Dus een heel zwik in de Balkan en ja. Israël. En ik moet ervoor zorgen dat de Wereldbank op de goede manier het geld uitgeeft, Juist. terugkrijgt... En dat, uh, ja, dat het kapitaal van de aandeelhouders op de juiste manier beschermd wordt. Ja, in, die, in die landen met name, daar, daar praat je dan over. Het is altijd een beetje bij de Wereldbank. Wie betaalt, die bepaalt ook. Hè? Amerika is een van de hele grote, ja. grote bijdragers. Hoe meer geld, hoe meer macht. Wordt het niet tijd dat de rode bankier dat is gaat doorbreken? Nou ja, je ziet, uh, je, je ziet dat Amerika altijd uh, de, de president van de Wereldbank levert. Zoals ja. Europa altijd... Uh, president van de IMF uh, leverde. Ik weet niet hoe lang dat nog uh, houdbaar is. Want ja. terecht zeggen uh, opkomende landen jongens, uh, de koek wordt wat groter, maar die wordt toch ook, ook wat anders verdeeld en met een macht die uh, Brazilië, Afrika, Midden-Oosten, China inneemt. Zullen uh, als ze economische macht uh, gaan krijgen. vragen ze op een gegeven moment. ook politieke macht voor uh, terug. Ja. Maar goed, het is niet in het belang van Nederland. om daar nou maar zomaar je positie ter discussie te stellen. Dus dat hou ik zo lang mogelijk uh, <laughs> tegen. Dat is duidelijk. Het wordt tijd voor de. column. En dan gaan we even praten over het bankiersvak. De uh, column komt vandaag van Ronnie Overgoor. oprichter van. online TV-kanaal over ondernemerschap. Seven ditjes. Ik heb last van gewetensproblemen. Ik ben hartstikke liberaal, geloof heilig in het commercieel en economisch principe... en stem daarom ook al heel veel jaren VVD. Met name irritant vind ik de politiek-linkse schreeuwers... die vinden dat als je zakelijk succesvol bent, je moet boeten... en alle lasten moet gaan dragen van de mensen met minder geld... omdat je anders niet sociaal bent. Van die types die streven naar 75 inkomstenbelasting... voor inkomens boven een ton. Maar de laatste weken lees ik met steeds meer moeite de krant luister ik met steeds meer moeite naar de radio... en durf ik het journaal bijna niet meer te kijken. Want werkelijk het enige dat ik lees, hoor of zie... zijn verhalen over heren met witte hemden, met witte boorden... die op grote schaal de zaak lopen te flessen. Ik ben 47 jaar. Alle mensen die in mijn jeugd symbool stonden... voor betrouwbaarheid en integriteit vullen nu de kranten en het nieuws met verhalen over fraude, corruptie... omkoping, kartelvorming, onbegrijpelijke bonussen en weet ik veel wat. En daar sta ik dan als liberaal, als ondernemer. En ik twijfel. Ik weet niet meer zo goed hoe we dit op moeten lossen. Geld corrumpeert, zeggen sommigen. Het kapitalisme is failliet, zeggen anderen. En ik, ik begin het te geloven. Wat pessimistisch wereldbeeld van Ronnie Overgoor deze week. En kunt u kunt zijn column terugluisteren op onze website trossinbedrijf.nl. Zometeen praat ik verder in de studio met Frank Hemskerk Binnenkort bewindvoerder bij de Wereldbank. En Jeroen Drols, die CEO is van Zakenbank NIBC. Maar we gaan eerst naar de finale wereldbeker. Schaatsen in Heerenveen in Tijalf. En Sebastian Timmerman van de NOS die is daar. Uh, duizend meter vrouwen, dacht ik, uh, op het programma, Sebastiaan. Helemaal goed. En die uh, wedstrijd is gewonnen door Christine Nesbit, de regerend wereldkampioene, verdedigd dus over twee weken in Sochi... Uh, op de Olympische baan van volgend seizoen. Haar titel, haar wereldtitel... 1.15.48 is de winnende tijd. Kleine halve seconde boven het barenkoor. De Chinese Hong Zhang wordt tweede. En Laurine van Riesen doet het heel goed. Eindigt namelijk op de derde plaats. Maakt een beetje een wisselvallig seizoen mee van Riesen. Reed het WK sprint. Maar daar was ze niet vooruit te branden. Reed ze heel slecht. Maar ze krijgt in ieder geval kans op revanche in Sochi bij de WK afstanden. Want die derde plaats is voldoende om een ticket te bemachtigen voor dat WK op de 1000 meter. Irene Wüst was al zeker. Plaatste zich vorige week in Erfurt. Daar komt de Laurine van Riesen bij. Op basis van die derde plaats van zojuist. En het laatste ticket gaat, als ik het allemaal goed heb uitgerekend, naar Marit Leenstra. Die baalt als een stekker. Zit uh, een beetje huilend op het middenterrein. Want komt vandaag niet verder dan de tiende plaats. Maar blijft in het wereldbekerklassementje over de wedstrijden die in 2013 gereden zijn. Wel haar ploeggenoten Lotte van Beek. Net voor. Van Beek wordt vandaag vijfde. Dat is net niet genoeg om uh, Leenstra voorbij te gaan in dat wereldbekerklassementje. Dus gaan Wust, Leenstra en Laurine van Riesen normaal gesproken over Twee weken Nederland vertegenwoordigen op de kilometer bij de vrouwen. Kilometer die dus vandaag gewonnen wordt door Nesbitt. Eindklassement van de Wereldbeker. Dat wordt gewonnen door Heather Richardson uit Amerika. Sebastian Timmerman vanuit Heerenveen over de duizend meter vrouwen schaatsen. Praten wij over. Moet je dat even bijzeggen? Want anders zie je te luisteren en denk je: waar gaat dit over? Dan had het ook biljart te kunnen zijn. We praten hier met uh, Frank Hemskerk, binnenkort bewindvoerder bij de Wereldbank. Jeroen Dros, CEO van Zakenbank en En u bent bij Tros in bedrijf. We gaan zo nog praten over het Sociaal Akkoord. Nog eventjes naar uh, de Wereldbank, heel kort. Want ja, uh, aan ontwikkelingssamenwerking ga je dus doen, Frank. Uh, terwijl je partijgenoot uh, Lidaan Ploemen vorige week nog beweerde dat ontwikkelingssamenwerking op termijn niet meer houdbaar is. Nou, volgens mij is er wat anders gezegd. Volgens mij is er gezegd dat ontwikkelingshulp Achterhaald is, dus Dat is iets anders. Ja. Uh, het idee van wij uit dat uh, rijke wijze Westen... helpen die mensen in Afrika even het, op het rechte pad... Uh, nee. nou, daar past wat meer bescheidenheid tegenwoordig. Tegelijkertijd is er natuurlijk daar nog steeds ongelooflijk veel ellende en armoede... Ja. op het terrein van waterschaarste, voedselschaarste, uh, achterstanden in onderwijs. Dus er valt nog heel veel te, te verbeteren. Uh, maar we kunnen dat steeds meer samen doen. Um een van mijn voorgangers is Herman Wijfels. Daar ben ik bij langs geweest. En die had het. Die zei: Nou, Frank, als jij nou probeert dat ook in Amerika. dat er niet meer gesproken wordt over development aid. aid yeah. Maar dat er gesproken wordt over code development. Co -development. Ja. Dat is een veel betere, uh, veel betere trend. Want je mag ook hopen dat uh, ze in, uh, in Afrika en Azië niet alle domme dingen doen. die wij in Europa en in Amerika hebben gedaan. Ja, dat want als daar iedereen niet. met uh, slurpende auto's. en uh, inefficiënte koelkasten aan de gang gaat, dan is de wereld. Uh, ja over een paar generaties echt helemaal naar de knoppen. Maar toch zie je die tendens wel. Hè? Chinezen die brengen nu ontwikkelingshulp op een hele andere manier. Inderdaad, een samenwerking. Het is een wederkerigheid. Ze komen in Afrika bijvoorbeeld binnen en zeggen... wij bouwen infrastructuur, maar we halen wel alle natural resources... bij u te grond. En u krijgt scholen, huizen, wegen en ijskasten. Ja, nou ja, daar valt ook wel wat op af te dingen. Want ja? je ziet dus dat uh, de kunst is natuurlijk uiteindelijk... dat het in, voor en met Afrikanen of mensen mm -hmm. in de allerarmste landen in Azië gebeurt... Uh, en dat zo'n weg niet aangelegd wordt door een buslading vol Chinezen die weer wegvliegt. Dus dat er wat overblijft, dat het onderhoud goed is, dat de weg lang meegaat. En dat de lokale gemeenschap ook profiteert van ja. uh, economische ontwikkeling. En in die zin, he, ga niet naïef alleen maar geld uitdelen. Uh, maar alleen maar een weg neerleggen en dan de grondstoffen zo snel mogelijk land uit uh, harken is ook niet het model. Nee, is... Dus laten we een... Een co-development uh, ontwikkeling. En een mooie hybride. We gaan, we gaan daar zo uh, verder over praten. Even naar, uh, of eventjes, helemaal niet elke week doen we namelijk een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. En Michel Blok, eindredacteur van het bedrijf, is bij ons. Uh, je hebt er drie uh, uh, bekeken. Klopt. En hoe doe je dat? Moet je even vertellen, want dat is wel interessant. Uh... Nou, ik begin natuurlijk bij de voorkant en de achterflap. Mm -hmm. En twee van die boeken die vallen al af bij de achterflap. Dan <laughs> ja. heb ik het al gezien. En de derde, daar duik ik toch Want in. zeggen we altijd, een managementboek moet zich goed kunnen verkopen. Het is net een elevator pitch. Dat verwacht je wel. Als je op de achterflap al niet kan vertellen dat je het moet lezen... dan moet je het weggooien, toch? <laughs> nou, welke vallen Precies. er af? Allereerst een baan vinden met social media in 90 minuten... geschreven door Fiona Stoop. Mm -hmm. Klein boekje, hele algemene tips. Wat is social media? Hoofdstuk 1. Mensen die wel verstand hebben van social media... hebben dit binnen. Tien minuten geleden. Nou, de korpsleiding en de burgemeester in Haren zouden dit boekje misschien kunnen lezen. Tweede boek, goede voornemens in uitvoering. Een bedorven oliebol op de omslag. Op de <laughs> <laughs> um, ja, uh, praktische tips om je voornemens uh, ten uitvoer te brengen. Met van die invuloefeningen van uh, mijn slogan is... waar heb ik me over verbaasd bij mezelf? Wat heb ik over mezelf geleerd? Moet ik hier invullen? Nou, Wat heb ik, uh, wat heb ik geleerd uh, ja, dat ik niet zo van managementboeken hou waar ik dingen moet invullen? Het <laughs> schrijft boek. Maar het derde boek, het derde dat heeft boek. voorbij ja. de achterflap gehaald. De succesfactor van Clayton Christensen, onder andere. Een Amerikaanse professor aan de Harvard Business School. Uh, de weg naar een succesvol, gelukkig en betekenisvol leven. nou Dan denk je heel veel clichés, Dan moet je een beetje doorheen lezen. Wat ik interessant vond, was het uh, waarschuwt voor het gevaar... van het marginale denken. Mm -hmm. Als een bedrijf te maken krijgt met een investering... in een toekomstige innovatie, dan sta je voor een dilemma. Ga ik volledige kosten maken om iets nieuws te ontwikkelen? Of ga ik verbeteren wat al bestaat en maak ik alleen de marginale kosten. Hij geeft een mooi voorbeeld van de vernietigende kracht van marginaal denken. U.S. Steel, grote Amerikaanse staalproducent, zag dat concurrent Newcor aan hun marktaandeel begon te knabbelen. Uh, door goedkopere technologie te gebruiken in een nieuw soort fabriek. Een groep ingenieurs van U.S. Steel zei van nou wij gaan ook die nieuwe technologie uh, gebruiken. Wij moeten ook die fabrieken gaan uh, ontwikkelen. En de financieel directeur zei nee dat gaan we niet doen. Want we hebben te maken met een overcapaciteit. We gaan gewoon meer produceren. En dat is de val van het marginale denken, want hij dacht dat door de bestaande fabrieken te gebruiken, hun basiskosten om staal te gaan maken naar beneden zouden uh -huh. gaan. En dat is dus niet zo. Marginaal denken. Marginaal denken. Hey, heren aan tafel wel eens schuldig gemaakt aan marginaal denken, Jeroen? Uh, Ongetwijfeld, maar. <laughs> ja, ik kan het ook niet uitsluiten, maar het, het klinkt mij wel logisch in de oren. Ik denk dat je inderdaad altijd in je onderneming naast het altijd verbeteren van je bestaande processen... oog moet houden op radicale aanpassingen als de markt zich verandert. Ja. En daar zijn genoeg voorbeelden van. Ook een Nokia die zich helemaal aangepast heeft van kabel naar mobiele telefoon. Daarna zijn ze gestopt helaas. Maar eh, ja, de, de koetsenfabrieken zijn er ook mee gestopt. Die hadden gelukkig met mensen geen koetsen meer hadden. En ja. ik denk dat je dat moet doen. Nou, zo dramatisch is het in de meeste uh, sectoren niet. Maar dat je oog houdt voor het verbeteren van je processen aan de ene kant... en tegelijkertijd naar radicale veranderingen... Dat, dat, dat moet is, je doen. Klinkt heel ja. logisch. Dit boek, hoe heet het? De Succesfactor. De Succesfactor. En de mooiste quote van Henry Ford, de oprichter van Ford: Als je een machine nodig hebt, maar die niet koopt, dan zul je er uiteindelijk achter komen dat je hem toch hebt betaald, maar zonder hem te bezitten. <laughs> dat is wel nou. mooi. mooi. Wat dat. wordt uitgegeven? Um, uitgeverij Spectrum. Oké, okay, dankjewel, Micha Blok. Um, ja, laten we laten eens even praten over, over, over een ander belangrijk dingetje. Los van het marginale denken. Uh, hypotheken. Je hebt gezegd, Jeroen, we zijn op een gegeven moment wegbewogen in 2008 uit, uit robbelhypotheken in Amerika. Amerika. Ja. En toch is het weer tot een kernactiviteit gaan behoren. Want jullie zijn de hypotheekmarkt weer op. hè? Ja, daar zit een fundamenteel verschil tussen. En dat fundamentele verschil is dat de Nederlandse hypotheken hartstikke goed zijn. Daar zit een. Ze zijn erg enthousiast goed, afgelopen jaar, collectief. Maar de Nederlandse hypotheek, waarbij de huishouders... verantwoordelijk blijven voor de schuld die ze zijn aangegaan... dat is een fundamenteel verschil met de Amerikaanse hypotheken. Mm -hmm. eh, met de zogenaamde jingle mail, waar je als je je schulden niet meer kon betalen... de sleutel naar de bank stuurde of de financier, ja, en je liep er ja. Dat is in Nederland niet. De moraliteit in Nederland voor het betalen van die hypotheekschuld is erg, erg hoog. En dat is een fundamenteel verschil. Want als je in die... Als je daar slechte hypotheken in stopt, dan komen er slechte leningen uit. Hm. Garbage in, garbage out. Ja. Nederlandse hypotheken zijn hartstikke goed. Hebben zich ook in de crisis heel goed uh, laten zien... dat onder de moeilijkste omstandigheden Nederlandse hypotheken gewoon goed zijn. Ja. En daarom zijn wij erin gezeerd. Precies, dat begrijp ik. Dat is ook, je kan een functie daarbij naar je toe trekken als bank. Door te zeggen, we gaan hè, een woningmarkt die redelijk op slot zit. Er ligt nu wel een blokakkoord, maar dat, hè, er, is een, er is een hoop pijn in die markt. Wat gaan jullie doen om te zorgen dat je met je, met je hypotheek aanpak... Uh, die, die woningmarkt een beetje op, uh, op gang helpt? Dat is met het. We willen eerst zeker weten wat dan uiteindelijk de modaliteiten van de nieuwe hypotheken zijn. Om zeker te zijn dat we daar een goed product neerzetten. Ja, en je hebt nog steeds die duidelijkheid niet gekregen van de minister. Nou ja, meer en meer. Uh, en, en met de toelichting in de brief weten we in ieder geval meer welke kant het op is. Maar om het helemaal precies uit te werken, zodat het in het belang van de klant het juiste product is. Ja. En dat we het ook aan, die, op die, aan de juiste klant aanbieden. Mm -hmm. Want het is en blijft in de nieuwe structuur, zoals het eruit ziet. Aan de ene kant een hypotheeklening die 100% afgelost wordt. En aan de andere kant ga je geld lenen om nu aflossing te doen. Dat is niet voor iedereen geschikt. Dat moet je goed in kaart brengen. En op het moment dat we daar een goed beeld van hebben zullen we dat op een transparante manier in de markt zetten. Juist. Die duidelijkheid komt weer gaat gebeuren. Ik dus hoop ergens er in de komende weken, maar dan moet het wel duidelijk zijn dat al de details <laughs> ook blijven zoals ze nu zijn. Precies. Dat de spelregels niet veranderd worden. onderweg. Over veranderende spelregels. Deze week was het week van het Sociaal Akkoord. Onderhandeling tussen kabinet, werkgevers en de vakbeweging. Het liep allemaal in het kabinet niet lekker met oranje akkoorden die ineens door Somoson werden voorgesteld. Uh, het gaat om slagrechten en de duur van de WW. FNV Ton Heerts heeft gezegd, nou over een paar dingen valt niet te spreken. Hoe, uh, als je kijkt nu als, als oud-politicus Frank naar de ontwikkelingen aan tafel. Uh, met op de achtergrond een triple dip die we hebben, waar iedereen last van heeft. Wat zegt jou dat over de rol van werkgevers, overheid en van de werknemers? Nou ja, ik zie in het kabinet dat een aantal moeilijke maatregelen heeft getroffen en een aantal langdurige problemen probeert op te lossen. Denk mm. Ook rondom de kosten in de AWBZ, de huizenmarkt. Ze, willen, ze hebben een bezuinigingsvoorstel gedaan... waar het vorige kabinet niet uitkwam. Dus men neemt maatregelen. Ja. Ik heb af en toe het idee dat men het feit dat er geen meerderheid is... in de Eerste Kamer eerder te groot maakt dan te klein. Stuur nou gewoon een verstandig wetsvoorstel... dat door de Tweede Kamer is aangenomen naar de Eerste Kamer. En die dames en vooral grijze heren die daar zitten... Ze worden betaald om uh, na te denken of het een beetje in het belang van het land is. En dan moeten ze gewoon... Uh, niet te veel partijpolitiek uh, nee, oké, spelen. Dat, dat zou een heldere scheiding zijn. Alleen dus, dus zien in de praktijk die... nu dat die de Eerste Kamer steeds meer politiek is. Ja, maar, maakt die, maar geef ze dus niet. Die, dat zijn allemaal ijdele, uh, ijdele heren die hun laatste kunstje willen doen. Geef ze nou niet te veel aandacht. Kom met goede wetsvoorstellen. En uh, op basis van de inhoud moet je die Eerste Kamer uh, overtuigen. Het zou geweldig zijn als dat gepaard gaat met een uh, sociaal akkoord. Hè? Dus ja. kabinet, uh, werkgevers en de ja, vakbonden. Maar dan heb je de steun nodig van werkgevers en bonden. Die liggen geweldig aan elkaar. Ja, maar je ziet wel dat als het, uh, als het echt ellendig wordt... lukt het vaak toch in onze polder om elkaar wel te vinden. En op een bepaalde manier maakt Ton Heerts van zijn nadeel een, uh, een voordeel. Hè? Dus hij zegt, ja, de jongens, ik heb een uh, verdeelde achterban. De FNV heeft het moeilijk. Uh, uh, dus uh, wees nou aan de andere kant ook niet zo onredelijk. En laten we proberen een redelijke deal te maken. En ik vind zelf ook een WW uh, die na één jaar al in de bijstand zit. Als je dan je hypotheek uh, hebt bij uh, NIBC en je hebt geen baan... dan krijg je ruzie thuis en als je niet uitkijkt, dan gaan we nog scheiden ook. Uh, dat zijn hele harde maatregelen. Dus als daar iets in te verzachten valt en de vakbonden, de werkgevers... en het kabinet worden het eens, zou van... Fantastisch zijn ja. voor 30 april. Ja, toch, ja, precies. Nou, dat moet nog even voor 30 april. Uh, er wordt, maar er wordt wel hard ingegraven. En het lijkt bijna niet onderhandelbaar, Jeroen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat je een, een, een, uiterste, bij mijn een uiterste poging moet doen om er in onderling overleg uit te komen. Maar op een gegeven moment heb je ook, als het er niet zo is, dan heb je genoeg gepraat en dan moet je alle twee je acties ondernemen. Ja, en ik, ik denk een van de nadelen van het poldermodel is. En dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien... dat we wel erg lang door blijven praten om een consensus te vinden. Soms is je er niet en dan heeft hij zijn verantwoordelijkheid om te doen. Want we moeten voort. Die crisis ja. die moet bezworen worden. Daar ja. moeten maatregelen genomen worden. Moet er moeten 30 april een liggen. Die resulten, moeten er punt. gewoon liggen en doe je uiterste poging om eruit te komen... Hm. maar zo niet, neem je verantwoordelijkheid en move on. Ja. Is, de, is de overheid of, de, of het kabinet, het parlement daar wel genoeg van overtuigd? Want er, wordt nog steeds, hè, er worden steeds nu ook weer partijpolitieke spelletjes gespeeld. Nou ja, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En in, in, in de Tweede Kamer, daar speelt politiek natuurlijk een belangrijke rol. Dat ja, moet je ook gewoon respecteren voor wat het is. Maar ik denk wel dat iedereen het belang van een herstel van de economie... en het, en het te bovenkomen van de Echt? crisis op een zo eerlijk mogelijke manier... Ja. dat dat de grootste prioriteit moet zijn. En dan moet je soms compromissen sluiten en ingeven. Je, en je kunt ziet, niet allemaal je eigen zin krijgen. En je ziet wel dat het kabinet... Hè, zowel Rutte als Dijsselbloem tijdig begonnen zijn. Hè. De vorige keer knalde die, uh, dat katshuisberaad. En moest uh, Jan Kees Jarre in één dag door die kamers rennen om nog uh, iets in elkaar te flansen. Ja. En nu heeft Dijsselbloem gezegd: ik ga met binnen de kaders die het kabinet aangeeft naar alle partijen om ook te kijken: ja, kunnen we komen ja. tot een uh, breder akkoord? Nou, daar is die op tijd mee begonnen, want het is begin maart. Ja, wat gek is, is dat het vorig jaar niet gebeurde toen het kabinet op klappen stond en uh, er een Goendels akkoord uh, werd gesloten. En waar was de PvdA? Die gooide de kont tegen de krip. Ja, dat... Uh, dat was je eigen partij. Die had toen gewoon een stap kunnen zetten. Ja, ik geloof dat het toch? toen uh, met stoom en kokend water en allerlei gedoe... En, uh, maar dat van het Koendo's akkoord is ook weinig overgebleven ook, uiteindelijk. Ja. Dus ja. dat ze het niet gesteund hebben bleek achteraf verstandig. Oké, okay, heren, we zit, het zit er bijna op. We gaan het niet meer over de bonus bij bankiers hebben. Maar, heb je nog een bonus, Jeroen? Nee, nee die hebben we al jaren die is afgeschaft. Afgestraft. Bij de Wereldbank doen ze daar een bonus? Uh, uh, ik heb niet onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. <laughs> Dat vroeg volgens mij ook niet. Ik uh, nee. kan ik me niet voorstellen. Nou, nee. nee, het okay. is uh, een keurig salaris. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten. Wat is het meest opmerkelijk wat ze maandag aanstaande gaan doen. Op de eerste werkdag. Jeroen Drost. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Dan mag je er even over nadenken. Ik ga met mijn vrouw mee. Die heeft haar uh, afscheid uh, bij het ministerie van uh, Infrastructuur en Milieu. Mm -hmm. Want die heeft haar baan opgezegd om met uh, ja, mij mee te gaan. gaan. Dus het is nogal wat. En volgens mij uh, vindt iedereen het te erg jammer dat ze weggaat. Dus ja. dat is dan wel weer... Fijn om te horen. Maar je gaat er zelf ook naartoe, neem ik aan, die afscheidsreceptie, of niet? Ik ga met haar mee. Ja. Als, ik boos doen ik ga, ik als de aan. grote boosdoener. Als de grote boosdoener. Ja, ik krijg van iedereen de schuld. Het ambtelijk advies aan minister Schulz. op mijn benoeming was ook om tegen te stemmen. Want de kans was groot dat een van haar dat beste ambtenaren zou vertrekken dan. Ja, precies, dat is mooi. Ben je er inmiddels uit, Jeroen? Ja, ik weet nu wat ik maandag als eerste ga doen. Ik ben bezig met het bouwen van een huis. En ik heb volgens mij bouwoverleg met mijn aannemer. Kijk eens al, dat is Een van de weinigen die de bouw nog aan de slag. Kijk, houdt. jij investeert nog. Hè? Ik investeer oh, in de toekomst. Ja, er komt nu een belletje binnen van Nico de Vries waarschijnlijk Koninklijke Hartelijk dank. Ik weet niet of die de uitvoerder is. Hartelijk dank. Frank Heemskerk. per 1 april bewindvoerder van de Wereldbank. Nu nog even directielid van de Royal Gas Koning Derven. En Jeroen Drost, CEO van Zakenbank en IBC. Trossenbedrijf werd gemaakt door Bas Altena. Jorn Lucas, eindredactie regie, Misha Blok. Techniek, Rolf Schreuder. Na het nieuws van twee uur, de Ode Show met... een directielid van Tesla in Amerika. Wel een samen thuis, samen Tros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, Heerenveen, PSV. De hele beste bal. Herakles, NEC. Daar komt de aanloop, de stop van weer. Niet goed ingeschoten. Willem 2, VVV. De Willem legt de bal klaar, komt de 3-0. En op kort voor 9, AZ, Adol. AZ, 2-0. Prachtige goal. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Persoonlijke aandacht, kleine klassen en structuur. Luzac biedt meer. Twee jaar in één. Of van brugklas tot diploma. Slagen doe je bij Luzac. Kom aanstaande donderdag naar de open avond. Kijk voor de vestigingen op luzac.nl. Dit is Radio 1.